Veilinghuis Christie's verkoopt 54 exclusieve Franse wijnen uit de wijnkelder van de Britse overheid. Het topstuk van de veiling zijn zes flessen Chateau Latour uit 1961. Die moeten ongeveer 5700 euro per stuk opbrengen. De wijn is volgens kenners nog zeker twaalf jaar goed. De wijnen uit de kelder van Lancaster House worden normaal geschonken... als er buitenlandse gasten op bezoek zijn. Er liggen zo'n 30.000 flessen in Lancaster House. Het beheren en aanvullen van de voorraad kost de Britse regering veel geld. Het weer... Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen vooral smiddags af en toe zon en maxima 6 of 7 graden. Zondag wat meer zon en een gaatje zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat samen met journalisten en columnisten van het Parool. Eva Hoeken, politiek watcher, Siewert van Linden en evenementenfluisteraar Sion Schaap. Zo noemen ja. we naar jou. Ja. We hebben het zo over de week in Den Haag en over de comeback van Berlusconi. En wil je ons bekijken, dat kan radio1.nl en dan klik je op de webcam... en dan zie je een breed lachende Erik Klaas. Ja, Anton. ik vind evenementenfluisteraar, dat zou ik ook wel willen zijn. Ja, ja dat vind ik dat wel, wel wat. Ja, wat gaan we doen? Plaatje? Nee. nee, we gaan gewoon voetballen. door. Nee, nee, met Luc. Luc. Nee, voetballer ligt nog stil. Ik heb nieuws van de dag. Er was eens een discussie in de provincie Noord-Brabant. Die wilde namelijk een conferentie houden over de veeteelt in Brabant. Ja, En waar kan je dat nou beter houden dan in... Parma, Italië. Nou, dat reisje dat ging naar de kritiek van heel veel partijen niet door... want het kostte zo'n 50.000 euro. En in plaats daarvan werd er een kasteeltje gezocht in sint Michelsgestel. Want dat is veel goedkoper, toch? Uh, niet dus. De driedaagse vergadering in dat conferentiehotel... heeft in totaal 47.000 euro gekost. Hoe kan dat nou? Ja, nou, dat had een aantal redenen. En één daarvan was dus dat kleine gezellige kasteeltje... waarin de provinciebestuurders drie dagen zaten. Ja, want even, we specificeren er maar even... Dat conferentiecentrum, de Ruwenberg en Sint-Michiel Schestel kost, Sint kost al bijna 38.000 euro voor die paar dagen. Nou, Felix Rottenberg ja. om de boel te leiden, 6.000 euro. Wacht, wacht even hoor, dus, dus Felix Rottenberg als gespreksleider kost 6.000 euro voor een weekendje? Holy shit zeg. Vandaar dat je zo vaak we de wereld erdoor door staat, Dat snap ik allemaal wel eens. Respect, respect. En ja, de PVV is daar niet mee eens. Als ik zie dat de kosten voor de uh, uh, moderator uh, Felix Rottenberg 6.000 euro heeft gekost... nou, dan hadden we ook absoluut op kunnen besparen door hem gewoon niet uit te nodigen. Ja, maar dan had je natuurlijk alweer het probleem gehad dat Felix Rottenberg niet de gesprekleider was geweest. En daarnaast, het is ook gewoon Felix Rottenberg. Die was er sowieso wel geweest, ongevraagd. En ja, dat kan je maar beter iets laten doen natuurlijk. felix Rottenberg was absoluut geen Euro nou, daar de denk ik Velings Rotterberg toevallig heel anders over. PVV heeft trouwens nog meer redenen om zich druk te maken. Geert Wilders die werd vandaag ook nog met een pan uh, die naar buiten. En hij werd door uh, een minister-minister Schippers, uitgemaakt. Tot boomknuffelende hippie. Een goed alternatief, zeg ik terwijl die minister van VWS nee, voorbij komt Een actie dat. Okay. Dus Ga je op die boom klimmen? Zo is dat. En is onder de indruk, mevrouw Schippers. Mevrouw Schippers? Ja, en weg was mevrouw Schippers. Maar Geert Wilders kreeg ook nog akelig en absurd bizar nieuws te horen. Hij staat namelijk op nummer 4 op een dode lijst van Al-Qaeda, de Deense hoofdredacteur van de Jieland Posten, Karsten Jutsen. Die heeft de eer, maar ja, twijfelachtige eer, de lijst aan te voeren. Willemijn. Siebert, wat denk je dat het uh, betekent voor de beveiliging van Wilders? Wordt die nu enorm opgeschroefd? Uh, die is al uh, heel groot. Als hij uh, bijvoorbeeld boodschappen wil gaan doen... of ergens een marktje wil gaan, dat is ooit was een keer in Roermond... dan gaan er beveiligers vooruit, die gaan alles checken. Die gaat de dus hele looproute afwenden, uh, staan onderweg auto's klaar... waar hij in kan uh, zitten... Dus het zal absoluut uh, heel ingewikkeld gaan doen. Want hij wil een tour gaan doen. Of een verzetstour, zoals hij dat tour, noemt. Ja. Um, en uh, dat is misschien ook wel een beetje want hij is Den Haag beu. Den Haag is hem ook een beetje beu. Het is allemaal een beetje kinderachtige pest. En met zijn zetelaantallen nu kan hij niet eens een stemming forceren. Deze week probeerde die uh, Rutte ja. uh, stemming af te dwingen midden in de nacht. Uh, hij kan ook niet meer uh, debatten afdwingen met zijn zetels. Dus kortom, hij gaat het land in. En uh, nou, dat zal uh, best wel ingewikkeld zijn qua beveiliging. Ja. Maar op zich... Hoe hij dat, ja. dat volhoudt, dat voeg ik me twee jaar of drie jaar geleden al af. Maar het gaat, het gaat maar door. En het wordt ook niet minder. Sterker nog, het lijkt nu, nu met, uh, met zijn uh, stijging in deze ranglijst... Nou, het ja, Het is ongelooflijk ingewikkeld. en het In ieder geval zelf lijkt me heel, uh, heel erg hij zwaar. Hij kan nooit terug. Hij kan niet meer nee. terug. Maar, maar hij Jan kan ook, ook niet nooit niet meer... Uh, uh, kijk, je, je moet je ook voorstellen dat... Hij heeft ook geen normaal moment met mensen. Hè? Uh, dat als hij gewoon op een markt komt die een vrouw tegen wil in een hand schudden. Er staan er gewoon vier kleerkasten om je heen. Die, die staan die vrouw helemaal te observeren en te kijken of ze niet iets onder de kleding heeft. Met een beetje pech wordt ze nog uh, geduwd of weggetrokken. Het is voor hem zo moeilijk om nog normaal contact te zoeken met mensen gewoon op straat. Dat, dat is, is al uh, een, een twee jaar geleden geloof ik, toen won hij in de Melkweg won de PVV de prijs voor de beste campagne. Was ja, dat staat ja, ja, achter in de zaal. Toen ja. heb ik nog die vraag aan hem gesteld: van, leuk dat u hier bent. Maar u komt hier inderdaad weer met vier man binnen en een hele ijshoud toestand met de auto's. En deze hele zaal staat u aan te gapen van, oh god. Daar is hij. Maar toen heb ik aan hem gevraagd... hoe, ga, hoe gaat het eigenlijk met u? Met, hè, dus dat, hoe voelt dat om ja. me, continu die mensen om je heen te hebben? En toen zei hij ook inderdaad dat, dat, dat het hem dat heel zwaar viel... maar dat hij niet meer terugkomt. Nou, hij kan niet meer terug. Het ja, is toch een bizar iets. Dat ja, dat alles is, wat je doet tegen een zeiken, te staan vijf man omheen. Zelfs toiletten hè, waar ja. hij in wil. Als hij dus een toilet wil bijvoorbeeld in de, in de kamer... dan gaat er dus een mannetje vooruit. Die gaat die toiletten observeren, checken, helemaal uh, uh, nou, clearen. En nou volgens gaat hij eruit en dan staat die man dus echt gewoon... met zijn rug tegen dat, die toiletdeur aan. Uh, zodat Wilders met... Maar dat soort hele simpele dingen... Dat, ja, dat ja is maar wordt de, be de beveiliging levert. kan dus niet beter. Op het moment dat er nu zo'n... Zo dreiging dan extra draaien? Nou, het weer. zijn wel momenten geweest dan waarop we nog blijven. Nou, nog hoger is geweest. Er zijn momenten geweest waarop in bevoegd in de PV-gangen. Er was gehoord uh, zandzakken hebben gelegen. Het echt heel, heel heftig was. Zandzakken? Dat is nu iets met, ja, het schijnt rondom Fitna. Het was echt die hele gang verbouwd. En zaten er uh, allerlei kogelvrije toestanden in de gangen en uh, glazen. En, uh, heel heftig ja. is het geweest. In de Denk periode. jij, uh, Sian, jij als adviseur veiligheid en crisisbeheersing. Kan dit ooit nog anders voor, voor hem als hij nu de politiek zou uitstappen? Of dat. Moet hij zijn leven lang beveiligd worden? Ik vraag me af of het nog anders kan, ja. Maar ik denk ook wel dat uh, nu die op die, die dode lijst zo hoog staat, zeg maar, dat dat, uh, dat zou ook wel weer gevolgen kunnen hebben hoor, voor zijn beveiliging. Op het moment dat dat echt nieuw is, ik weet niet in hoeverre. Het nou, hij echt stond nieuw er in, is, maar... in 2010 en 2011, stond hij ook al op die ja, lijst. Ja, oké, okay, maar goed. Maar hij stijgt. Uh, hij stijgt uh, het, dus, het is, is wel een moment. Ja. En, en, uh, dit soort dingen hebben wel een effect. Ik bedoel, het kan best zijn dat doordat hij uh, op, nu zo hoog staat op die lijst, dat er veel meer contact ook zal zijn nu tussen uh, veiligheidsdiensten, beveiligingsdiensten, AIVD... militaire inlichtingendienst en zijn beveiligers. Dat die misschien wel zeggen van... Je moet voorlopig eventjes niet naar dat land gaan. Of je moet voorlopig eventjes niet uh, die en die plaatsen bezoeken. Omdat we concrete aanwijzingen hebben dat. Ja. Nou, een heleboel ja, ik, dingen horen we natuurlijk ook helemaal niet. Ik kan zeggen, dat was ook zo'n ding. Hij is natuurlijk naar Australië gegaan. Dat hadden we allemaal zoiets van, nou goed, oké, okay, dat hij Australië is. Hè. Maar de, de publieke omroep in Australië is vervolgens uh, gehackt geweest geworden... door mensen om de uh, uitzending van het interview met hem, of een interview met hem te voorkomen. Dus het leeft... Ook wel echt gewoon wereldwijd. Het is niet alleen ja. een man die hier, uh, laat maar zeggen, iets veroorzaakt. Nummer vier dus op een uh, dodenlijst van al qaeda Dus dat was het nieuws van vandaag. We gaan naar voetbal. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Maar eerst een mooi plaatje. Ik. Eerst een mooi plaatje. Want daar zijn we wel naartoe. Ja, um, van een bandje wat ik, uh, wat ik ook niet ken. Ik heb van de week ik had een enorme stapel singles gekregen. Die ben ik eens door gaan ploeteren. En dit was er eentje van. Die, die vind ik gewoon leuk. En luister dan maar eens naar het DJ Teenage Daughter. En het van het bandje Dog is Dead. Dat is dan wel weer zielig. <lacht>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 Remember you will puffy eye In the morning Save yourself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 nog niet zover, want die van mij is pas tien. Want dit is je teenage daughter. En dat ben jij dog is dead. Leuk! Ja, we gaan het hebben over de politiek. En daarvoor gaan we opnieuw semi-live naar de persconferentie van minister-president Mark Rutte. Die staat op het punt van beginnen. Ja, dames en heren, dit kabinet is voor november van start gegaan. Harder. De opdracht om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie weer uit stop komt. En we wisten altijd dat dat een opdracht zou zijn... en een route zou zijn, een pad zou zijn met tegenslagen. Ja, nou, stemming zit er lekker in. Niet zo gek natuurlijk ook, hè. Want het kabinet wil 4,3 miljard extra gaan bezuinigen. Het pakket behalst in de eerste plaats opnieuw de vraag aan mensen... om een extra inspanning te leveren. We vragen aan iedereen in Nederland die werkt... de komende tijd om te accepteren dat we de belastingvrij schrijven bevriezen. Oh nee! Ik heb geen idee wat dat betekent. We vragen mensen in de collectieve sector. om gezamenlijk te komen tot verdere loonmatiging. Oké, okay, collectieve sector. Zitten wij in de collectieve sector? Zeker. Ja. Oh. Yeah. En we vragen ook iets aan de overheid. We vragen namelijk aan de Haagse departementen om opnieuw fors bij te dragen. Pff, nou. zit zitten lekker in, uh, diep in de shit, uh, Mark. Er is niets mis met Nederland dat we niet kunnen repareren hmm, nou, het voelt toch niet zo met je deprimer ik ben een ik, bedoel, ik, weet niet, ik weet ook niet zeker of jij wel zo overtuigd bent Mark. dat dat allemaal wel goed komt ja daar ben ik absoluut van overtuigd absoluut van overtuigd oh. oké okay, cheese man damn weet je niet op. we hebben ook niks te doen dat we in die crisis zitten ik, bedoel, ik maak me gewoon zorgen dat is logisch dat verwijt ik niemand dat is ook te begrijpen wat we ja. nu moeten doen is daarover in gesprek gaan kijken waar zitten die zorgen ja nou ja ik voel me nog wel relaxed om zo van gewoon bleh. Pff, kunnen we niet eens een keer wat drinken Mark? samen een biertje doen en zo nou als het moet maar in ieder geval ja, gewoon ja. lekker bijpraten hè, over de stand van het land. En, eh, dat doen we toch altijd, hoort erbij. Gesprekken in cafés, dat hoort erbij. Dat is, hoort erbij. Ja. Dit is een land waarin we met elkaar in gesprek zijn. En dat doen we op allerlei plekken. En wat is erop tegen dat af en toe te doen? Onder het o, genot, genot van, van een, een glas goed goed bier. bier. Ja, natuurlijk, Mark. Ja. Hey, nu kun je toch spreken. Ik probeer dus al weken een date te regelen met uh, minister Plume. Bloemen. Nee, hoe bedoel je, ploemen? Nee, uh, minister Plume. Bloemen. Nee. Liliane Ploumen, ik bedoel ploumen. P-L-O-U-M-E-N. Ploumen. Zeker, en we spreken het uit als ploemen. Oh, en we zijn er dan alle ministers of ook de rest van Nederland? Ja. Hoezo ja? Zegt iedereen nou ploemen of zeggen alleen de ministers ploemen en de rest ploumen? Ploemen. Nee, maar. Laat ik maar. Hey, ik vroeg me af of je, Ik had laatst al een... Je collega, hoe heet die duwt uh, ook weer? Asscher, ja. Dan had ik gevraagd of hij niet eens een keer een date kon regelen... voor mij met minister Ploumen. Ploumen. Um... Het beste is om dit echt met Liliane Ploumen te bespreken. want is ik nou... ...daar weer in gaat duiken, of ja, daar ja, ja, ja. tussen kom. Dus ik zou echt even met haar contact uh, zoeken. Oké, okay, nou ja. Ja, de, ja ik, pff, doet wel eens, maar ze reageert naar op WhatsApp. En ze heeft dan wel twee van die vinkjes, dus ze leest het wel, maar dan... ...ja, ik ende wel even op Twitter. Hey Mark, goed weekend. Ik zie je in de kroeg. Goed weekend. Jo, later. De... <lacht> Interessante tijden zijn het. Er moet dus um, een begrotingsakkoord komen. En wel heel snel, binnen twee maanden, want dat wil Brussel. En de oppositie, dat konden we allemaal deze week zien en horen, is belangrijker dan ooit. Die wordt nog even in het kort waarom. Nou ja, deze regering wil eigenlijk het hele regeerakkoord. Dus wat ze in vier jaar doen, willen ze eigenlijk voor de zomer allemaal bij de Kamer we hebben. Alle belangrijke onderwerpen moeten er dan doorheen zijn. Wil het überhaupt hè, qua wetgeving en veranderingen, begrotingen überhaupt nog mogelijk zijn. Nou, we leven nu. Uh... Bijna in maart. Um, en dat wordt dus heel erg krap. Tegelijkertijd moeten ze heel erg bezuinigen. Hebben ze geen meerderheid in de Eerste Kamer. En uh, zie je de oppositie al de stellingen betrekken... omdat uh, de regering ook heel erg moeilijk te maken. Dus het worden denk ik de beslissende maanden voor Rutte 2. De oppositie heeft de macht. Of in ieder geval trekt behoorlijk ja. aan de touwtjes. Ja, het, het lijkt er een beetje op in Den Haag uh, alsof uh, nou ja, de lobby die souffleert, die kan mooi uh, alles ertussen doen. En uh, de oppositie hm. regeert. Zij hebben nu de macht om uh, de meerderheden ja. te maken. De oppositie regeert. Zie, uh, Sian, jij bent VVD-lid, hè? Klopt, ja. Ja, ja. Maak jij een beetje zorgen? Nou, valt wel mee eigenlijk. Ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Ik denk niet dat de oppositie zo regeert. Want wat je eigenlijk ziet, uh, een, een, een, een kabinet met links en rechts erin, maakt het enorm moeilijk voor de oppositie. Het is namelijk nou niet een gezamenlijke vijand of zo waar je tegenover staat. Want iedereen heeft er iets voor en iets tegen. Uh, wat er volgens mij gaat gebeuren vooral... is uh, dat die oppositiepartijen gaan kijken op welke thema's... kan ik mij nou onderscheiden? Kan ik, wat kan ik binnenhalen voor Kan ik, ik binnenslepen, ja. D66 met Europa bijvoorbeeld. De uh, ChristenUnie met een aantal christelijke standpunten. Maar je bent het eens met Sievert, de oppositie is heel belangrijk. Ja, de, ja, ja, ja. Die spelen een hoofdrol. Maar je, heeft, je ziet natuurlijk dus. ook dat ze de laatste tijd... Uh, heel snel tot akkoorden zijn gekomen met opposities. Ik hm. bedoel, het uh, Pundusakkoord, uh, ja. Ruchent, uh, die andere akkoorden. Maar laat, is... laten we even een aantal uh, belangrijke personen uit de oppositie... Die doornemen, want dan uh, komt ook meteen de vraag: bijvoorbeeld, Pechtel daar wordt van nu gezegd dat is de man, dat is de aanvoerder. Um, ja, die, uh, die hij. Samen... Speelt hij het goed? Hier nou ja, je ziet het afgelopen jaar dat begon al bij Koenders. Uh, dat zien je ook bij het wonenkort dat hij samen met uh, Ari Slop eigenlijk de ChristenUnie en D66 Moet we naar het voetbal. Even Pechtel, wacht, Richard. Ja, daar ben ik. Hi. Hi, het is een doelpunt voor Vitesse. Weer dus uh, als het kan. <laughs> Ja, nee, ja, ik kom er maar in, bedoel ik. Je, sterker nog, je bent er al in. Oh, mijn excuses. Ik was even verwacht. Het is, uh... We hebben niks gehoord. Dus wat nee, is er aan de hand, Richard? Het is, is 2-0 geworden voor Viet oh, Hessen. Het doelpunt van, ja, wie anders dan Wilfried Boni zijn 23ste alweer dit seizoen. In dienst van Vitesse en het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor al die fans hier in de Gelderdoom. dat hij gebleven is. Stond in de belangstelling van een aantal clubs waaronder in Rusland. Maar het werd nooit concreet en dus bleef Boni bij Vitesse en maakte het seizoen tenminste af. En wijst die nu als een soort eerbetoon op zijn shirt naar het hoofd van Theo Bos. Theo Bos die op 47-jarige leeftijd... Gisteravond overleed aan de ziekte van alvleesklierkanker. En vandaag uh, wordt Theo Bos herdacht. Dat gebeurde allemaal uh, voor de wedstrijd op zeer indrukwekkende wijze. 2-0 dus in het voordeel van Vitesse. Doelpunten van Mike Havenaar en zojuist van Boni. Die een vrije doortocht had richting Robin Ruiter. De keeper van FC Utrecht. En zo neemt Vitesse misschien wel verder afstand van de nummer 6 FC Utrecht. Want het is een belangrijke wedstrijd. Zeker als Vitesse nog uh, mee wil blijven doen om de titelrace. Moet er vanavond. Gewonnen worden in eigen stadion. En nu misschien de counter op weg naar de 3-0 voor Vitesse aan de rechterkant met Marco van Ginkel. Allerlei mensen komen mee nu voorin. Maar Van Ginkel kan de bal net niet binnenhouden. De bal gaat over de achterlijn. En zo is het na exact 58 minuten voetballen in de Gelderdoom 2-0 in het voordeel van Vitesse tegen Utrecht. Ik zie allemaal blij gezicht aan tafel. Ja. Ja, toch? Ja. Gaat goed. Gaat goed. Siebert, zei, ja, was aan het vertellen of, of tot het goed doet. Ja, je ziet dus dat het duo tot en Slop de Christen en D60... een beetje ongebruikte combinatie... maar het afgelopen jaar um, tot allerlei akkoorden is gekomen. En daar lag ook vaak het initiatief. En dat komt een beetje omdat tot en Slop het uh, samen goed uh, kunnen vinden. Maar ook eigenlijk hun twee financiële adjudanten... dat zijn uh, Wouter Koolmees en Carola Schouten. Uh, die wonen bijna in Rotterdam, die komen bij elkaar bezoeken En als het echt nodig is, uh, de, de, de nood een beetje hoog wordt... dan gaan ze samen op hun rekenmachine zitten tikken. En die, dan was, die, die komen die snel deel? bij elkaar. Ja, daar is ze een maar. soort van Rotterdamse <laughs> beraadje voor. Met ook een aantal andere kamers. En daar proberen ze dan de voorstellen te maken. En dan sturen ze ze door naar Den Haag. Dat uh, slop. En is pech, is, het, is het zo simpel? Ze wonen bij elkaar in de buurt. Ja, Ik nou, dat... bij het laatste woonakkoord ja. Dat is wel grappig. Daar kwamen ze echt op zondagmiddag in Rotterdam bij elkaar. Um, en de SGP moest ook komen. Dat lag natuurlijk een beetje gevoelig. Ook de Christenunie op zondag. Uh, maar dat, uh, zo kwam dat. En maandag werd dat uitonderhandeld uh, met uh, de VVD en P van de Aan. Uh, maar daar lag wel het initiatief. Waar is in deze Buma gebleven? Die, uh, ja, die dat... ging voor het woningakkoord liggen. En waar is hij nu gebleven? Dat is interessant. Want uh, het CDA die had moties in de Kamer uh, voorgesteld... Waarbij eigenlijk het hele woonakkoord zo'n beetje in zat. En toen kwam het eraan in Den Haag toen hadden ze het niet. Nou, dat is een beetje vreemd. En iemand uit het kabinet die zei, uh, zei tegen me van... Ja, als wij uh, uh, Elko Brinkman, de fractievoorzitter uit de Eerste Kamer, belt... dan dachten we dat we het CDA aan de lijn hadden. Maar dat bleek niet helemaal het geval. Je moest met Buma praten om steun in de Eerste Kamer te krijgen. Okay. Uh, maar het CDA is op een heel rare ramkoers eigenlijk. Aan de ene kant zie je dus dat in de Kamer heel veel van hun punten worden waargemaakt. Maar ze willen nu zo graag een beetje profiel krijgen. Zo graag dat iemand weer in zijn hoofd het idee krijgt. Ah oh ja, het CDA, waar staat het ook alweer voor? Mm, en daarom blijven ze nu maar gewoon herhalen, herhalen, herhalen tegen zijn. Scherpe positie voegen. Um, maar ja, maar ondertussen zie ja, de peilingen, worden het niet beter. En ik weet nee. niet, als jij naar de televisie kijkt, of je denkt... nou, Buma, geloofwaardig nou ja, de, slim verhaal. Maar de vraag is ook, waar, waar is die? Je ziet, hem, je ziet op dit moment, hè, zoals uh, gisteren... dat uh, uit, de, uit, uit het oppositiekamertje allerlei mensen kwamen lopen. Fantastisch, die beelden. beelden. Ja. Ja, ja, ja. Ja, mooi, dat was zo mooi. Maar is dat nou, want ik zat er naar nou te kijken... en dan Pechtold komt als eerste, hop, camera's op hem. En iedereen is natuurlijk heel krap gangetje daar. En al die andere fractie, weet <laughs> ja, een beetje achter maar Het zag er heel lullig uit. Maar allemaal toch heel klein even, hallo, in de camera. Er ook. Dat, er dat, ook denk ik, ook, dat heeft Pechtel natuurlijk wel zo bedacht. Hè? Dat dat uh, doen we lekker bij mij op de Kamer. Dan kom ik als eerste naar ja, buiten. Ja, kamer is sowieso heel populair eigenlijk. Uh, het zit in een van de mooiste gebouwen. Oude Justitie, of kolonie uh, geloof ik. Maar het is een hele mooie houten, houten zaal. Dus kun je prima uh, uh, werken. Er zit alleen één nadeel aan dat is, dat hij bij het CDA zit. Dus als je te hard praat, dan kun je elkaar afluisteren. <laughs> <Deem> elkaar horen. <laughs> maar, uh, uh, <laughs> maar het is een hele, hele mooie zaal. Daarom gaan ze er vaak zitten. Ja, ja Maar goed, Buma zei gisteren bij Paul Witteman dat... Uh, dat zij dat samen hadden bedacht, hè, hij en Pechtolt, maar dat, dat het was nou even wat handiger om op de kamer van Pechtel te gaan zitten. Ja. Ja, de, de, is, dat kom, ja. is dat zo? Nou, uh... Ja, dat, dat wordt niet heel. St... Het is niet dat hij nou eens even met zijn staf gaat zitten. Jongens, waar gaan we vergaderen? Hoe moet dat op het NOS-journaal? Hoe doen we dat? Uh, maar ja, nou, Pechtelt snapt het wel, hoe dat werkt. Ja. Nog even terug, Zelfs even... bijvoorbeeld, als je in Den Haag altijd moet je maar eens opletten als zij uit een kamer komen, <coughs> dan zie je altijd de fractie erachter staan. Dat is heel raar, want, want ze, eigenlijk als ze naar hun eigen kamers moeten, dan moeten ze gewoon de trap omhoog. Uh, maar dan blijven ze alleen voor de Kamer... Dus we, we zijn met z'n allen, ja. blijven ze ah. een beetje hangen. Maar dat is een heel vreemd gezicht. Ja, het is natuurlijk ook je 25 seconden of fame. Uh, soms. Uh, even terugkomt op, op de macht van die oppositie. Want je, hier hoor ik net, de oppositie regeert. Maar de oppositie is ook weer niet zo aaneengesloten... Wat, wat, uh, wat Sian ook net zegt. Iedereen gaat ook wel een beetje voor zijn eigen gewin. Heb je het gevoel dat dat, dat dat machtsblok van die oppositie... ergens zich wel gaat sluiten en zelfs zo sterk zou kunnen worden... dat deze regering het gewoon niet gaat redden? Nou... Wat je wel ziet, dat zie ik bij dat woonakkoord... is dat het wisselgeld is in Den Haag op dit moment echt Duur, superduur is. Ja. Um, dus de oppositie heeft er belang bij om op elk klein uh, deelakkoord... een nieuw akkoord te sluiten. En de regering ziet, gaan we niet redden. Dat, dat kost te veel uh, aan geld, maar ook aan politiek kapitaal. Dat wordt hem niet. Dus zij willen graag zo'n centraal akkoord. Nou, ik denk... Eerlijk gezegd dat dat niet gaat worden. Dat er niet inderdaad zo'n massief blok is waar je echt duidelijk mee kunt praten dat het uh, gaat lukken. Maar um, dus ik denk dat het een oranje akkoord is. Mm, ja, ik ben, ja ik, ben daar, sorry, ik ben daar pessimist over. Maar um, wat ik wel denk is dat op een gegeven moment de, de oppositie denkt: hé, hey, we zijn ze aan het steunen, krijg je telkens een beetje strooigoed uh, toegeworpen en we helpen ze uit de brand. Maar wat verandert er nou aan de grote lijn? En je kunt dit een aantal keren doen. Maar op een gegeven moment zie je dat de grote lijn niet anders wordt. Ja. Uh, en dat is het moment waarop de oppositie denkt... nou, en er komt er zeker verkiezingen aan. Daar zijn ze nu al flink over aan het praten, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dan denken ze, nou, moet de wetgeving uh, niet over de zomer heen geteeld worden? En dan gaat het moment van stilstand komen. En dat is het grootste gevaar, denk ik, voor dit kabinet. is niet dat ze uh, wel steun krijgen, maar dat het te veel kost. Maar dat ze uiteindelijk, de oppositie, gaat stilzitten en zegt... nou jongens, bekijk het maar. Stop, Doe het maar, en maar en lekker zelf. Mee, ja. Precies. Nou, Sian, dat klinkt voor jouw clubje de VVD nou niet heel positief. Nou, ik geloof eigenlijk dat er de komende jaren, zolang we nog in een crisis zitten, sowieso geen kabinet zal zijn wat uh, de rit uit gaat zitten. Nee? nee? Nee, dat geloof ik niet. Als het zulke grote dingen zijn waar we over tot een akkoord moeten komen, dan zal dat elke keer wel weer ergens vastlopen vanwege inderdaad partijbelangen, persoonlijke belangen of wat dan ook. Maar hoe denk jij, want dit moet voor, wat is het, voor 1 mei moet dit, uh, geregeld zijn, of die ja. is voor 30 april, hè, voor... Uh... Koningsdag, um, loopt het nu al vast, denk jij, in de komende twee maanden? Ik denk niet dat ze het gaan redden, dat ben ik wel eens. Uh, ja. Dus dat, dat uh... zou betekenen binnen twee maanden... Zou ik, van zou het kabinet? Het... Nou, ja, dat hoeft ook weer niet. Hè. Ik bedoel, het kan natuurlijk best wel zijn dat ze helaas uh, 30 april moeten afsluiten met... Uh, dat hebben we nog niet gered, maar dat, uh, net als dat maar Obama dat vandaag weer moest dan? gaan onderhandelen... over het uh, laatste moment in Amerika om nog iets te redden uh, van de economie. Ja, uh, ja uh, er kan altijd nog iets aan uitstel gezocht worden natuurlijk, om een bepaalde reden. Maar jij als VVD'er denkt niet dat ze de rit zitten? Dat is toch weinig vertrouwen in, uh, ja, je, nou, in nou, de grote ik, leider. Dat heeft eerlijk gezegd niet zoveel te maken met uh, dat ik daar lid van ben. Maar ik, als ik je gewoon puur als bestuurskundige naar kijk... dan hm. verwacht ik gewoon dat dat uh, heel erg moeilijk gaat worden. En niet alleen voor deze partij, maar gewoon voor, voor alle partijen... die in deze periode regeren. Ja, dat denk ik Eric? ook. En, ik, en ja? wat, ik het, wat ik het ergere van... maar daar hebben we het hier met Siewert aan tafel... in de aanloop naar de verkiezingen heel vaak en heel uitgebreid over gehad... is dat omdat je juist in zo'n periode van crisis zit en in een, in een mm. tijd echt die echt kordaat optreden en drastische maatregelen uh, uh, vereist, dat dat dus weer niet gebeurt, omdat je in deze in deze uh, in deze Stammenstrijd. Ja, ja, ja, deze stammenstrijd verwikkeld ja. zit. En dat is iets wat me buitengewoon ergert. Ja, het is pijnlijk, hè? En ja, ik echt vind het... heel pijnlijk, en want dat... we hebben echt iets nodig. En je krijgt het niet omdat, om, omdat we in deze rare versnipperde toestand terecht zijn gekomen. Maar daarvan, Pechtold zei gisteren nog van... De, het kabinet heeft dit zo gruwelijk, zo zei hij het waarschijnlijk niet... maar zo ontzettend onderschat... Ja, maar dat dit, is, dit is even niet ja, te fixen je, dat met vind weer... Ook, een dat vind ik ook goedkoop. Ik ben daar. Maar heeft, vind je, heeft, heeft het kabinet het onderschat? Nee. Dat, nee? nee, absoluut niet. Um, en hebben we het over dat, dat, het... dat er geen meerderheid is ja, in, in, uh, in de Eerste het, het, Kamer. Het is zo naïef om te denken dat met dit politiek talent dat dit in dit kabinet zit, want wat je er ook van kan zeggen... dit is een echt heel zwaar kabinet qua kwaliteit... dat ze het niet zagen aankomen. Maar lees maar na in het rapport van de informateur... D66, wilde niet meedoen. Laat ze het maar met z'n tweeën doen. CDA, laat ze het maar met z'n tweeën doen. ChristenUnie, laat ze het maar met z'n tweeën doen. En dan een half jaar later zegt ze... ja, we mogen niet meedoen, ze wilde het met z'n tweeën doen. Dit, dat is echt gewoon politiek wat je daar ziet. En op zijn lelijkste vorm. Ja, nee. Ik ben helemaal eens dus met goedkoop. de Het is dus echt goedkoop. En wat ze... Het, eh, ook daarin telkens laten zien in hun gedrag. Ze laten op het laatste moment aankomen. Zodat er zoveel mogelijk uitgehaald kan worden. Natuurlijk, het is politiek. Maar het heeft heel weinig te maken op dit moment. met gezamenlijk eh, zoeken naar oplossingen. En het is wat dat betreft heel jammer dat. Wij hier al, Jullie zijn de allemaal al, al moeten zeggen ja. dat we een beetje pessimistisch zijn. Het is, is ergelijk. Zijn. Is het is Jullie zijn ergelijk. allemaal vrij pessimistisch. Dit, dit gaat niet heel lang duren, dit kabinet. Ja, nou, ja, he het is een slijtageslag. Ja. Als je ziet, dit gaat het heel je gaat heel lang duren. Ja, dit gaat nog heel lang duren. Ja. Maar... Na elk elke poging tot akkoord je schoenen moet verzolen... op een gegeven moment stopt het een keer. Dat houdt ergens op. Ja, Freddy van mm. Tijn. Dus. dus. Zullen we het <laughs> nieuws doen? Oké, okay, laten we het nieuws doen. Het nieuws doen.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 Schippers vindt dat het Europese onderzoek dat nu loopt moet worden afgewacht. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... heeft opmerkingen van de Turkse premier Erdogan verwerpelijk genoemd. Erdogan vergeleek tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties afgelopen week in Wenen... het zionisme met het fascisme en noemde het een misdaad tegen de menselijkheid. Minister Kerry zei dat hij dat verwerpelijk vond... en ook dat de houding van de Turkse premier niet bijdraagt... aan de pogingen om vrede te bereiken in het Midden-Oosten... Een lichaam dat deze week werd gevonden op het strand van het Oostvoornse meer... blijkt van een man te zijn die al ruim vier maanden werd vermist. De politie gaat uit van een misdrijf. De man van 35 uit Hoogvliet vertrok in oktober thuis en kwam nooit meer terug. Woensdagochtend struikelde een wandelaar bij het Oostvoornse meer... over iets dat uit de grond stak. En na enig onderzoek bleek het een lijk te zijn, gewikkeld in plastic. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week. Vanavond doe ik dat met Sion Schaap van het kenniscentrum... evenement en veiligheidsjournalisten Eva Hoeken... en Haagsdier Siewert van Linden. En ze waren net al lichtelijk gedeprimeerd over dit kabinet. Nou ja, in ieder geval over de kansen oh. dat het de rit uitzit. Het is wel een spannende tijd, of niet? Het is een spannende tijd, ja. en als het lukt, dan krijgen ze denk ik ook alle credits van ons. Toch? Ik vind het ik vind het af en toe buitengewoon een interessant politiek gegogel. Wat er gebeurt, wat je, je leert er een nou ook van, toch? Zeker. <laughs> democratie de in Optimaforma, hoorde ik uh. gisteren Ron Vrezen van de NOS zeggen. We gaan naar voetbal. Richard van der Maden, Vitesse Utrecht. Ja, het is spannend. Nou ja, leuk in ieder geval. Ja, het is uh, boeiend. Vitesse is beter, staat voor, terecht. 2-0, doelpunten van Havenaar en Boni, de twee spitsen. En die stand staat uh, nu op het scorebord nog steeds na 68 minuten. Utrecht heeft wel wat kansen gehad, zojuist, via Bulthuis. Moulenga raakte de buitenkant van de paal. Daarna was het weer Vitesse dat een kans kreeg via Havenaar... maar die miste de controle over de bal. En we zagen nog een schot van Van der Struik, een verdediger van Vitesse... dat net over het doel ging bij Ruiter, de keeper van FC Utrecht. Utrecht dat natuurlijk moet komen nu. Drie punten minder op de ranglijst dan uh, Vitesse... Bezig aan een keurig seizoen. Terwijl de kogel nu klaar staat. Een invaller en een schot vanuit de positie. Iets in het strafschopgebied. Ongeveer 10 meter van wie anders dan Mulenga De topscorer van Utrecht met 11 goals. Maar hij stuit op Piet Veldhuizen. Belangrijke redding van de keeper. Zo in de 69ste minuut van dit duel. Van Anhold nu aan de bal voor Vitesse. Die een fout maakt. En weer een kans voor Utrecht. Met Mulenga weer het strafschopgebied binnen. En dan oh. wordt de bal onderweg van richting veranderd door Kasja Gaat de bal over. Over het doel bij Veldhuizen. Paniek toch bij Vitesse. Ook wat irritaties nu over en weer. En Utrecht dat gaat wisselen. Gaat meer op de aanval spelen. Logisch natuurlijk. Mortenson gaat eraf. En de kogel. Hij komt erin voor het laatste, de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. 2-0 in de Gelderdome in Arnhem. In het voordeel van Vitesse. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Wat een mooie naam voor een voetballer. De Kogel Dan zie ik een soort noestige man met een grote haakneus en klapkuiten. Had jij een bijnaam? Vroeger? Ja? Nee. Nee, dat is altijd. Kortom werd altijd. Curry of zoiets raars. Maar niet een, bijnaam, niet een bijnaam gebaseerd niet, op... Niet de Hakbijl of de... Nee. Of uh, vieze Richard. Nee. <lacht> Die ken ik uit de Haag. Vieze Richard. Ik uh, gaan, we, gaan, we, ja, we gaan het, het over We gaan het over Drenthe hebben namelijk. We gaan het hebben over Daniel Loes. Ah, leuk. Uh, illustere voorman van ooit de band's kick. Maar uh, eigenlijk een van onze allerbeste singer-songwriters. feit dat sommige mensen daar niet tegen kunnen dat hij in dat Drenthe zingt. Maar ik vind dat juist ongelooflijk mooi. Als je weet waar hij, waar hij vandaan komt, plaats plaatsje Erika. In Drenthe. Ik heb daar ooit uh, mogen optreden. Uh, um, samen ook met Skik toen de tijd. En dat is een hele, hele aparte wereld. Hij woont daar ook echt afgelegen in een, in een, in een boerderij. En het is ja. buiten met een houtkachel. Terwijl het gewoon min 20 is. Zit Daniel met een dikke trui aan. Met een gitaar op. En die schrijft liedjes. En als je, daar, als je dat niet vat. Als je dat niet in je kloten kunt voelen, dan moet je vooral niet luisteren. Maar als je dat wel doet, dan word je er ongelooflijk warm van. En die nieuwe plaat van Daniel, Erikana geheten, geweldige nee. titel... Uh, is niet voor Jan lul meteen op nummer 2 binnengekomen. Het is echt een hele mooie plaat. En daarvan draai ik, anders je dan nou ja, wel. Of zoiets. Is het nou wel anders? de spijt me slim, maar jij bent niet verlief. Anders zwijgen nou ja wel, anders zwijgen nou ja wel, anders we nou ja wel, je zoekt bij mij. Anders zwijgen. muziek van volgens mij ook een fantastische gozer Richard van der Baden. Klopt ja, dat? Ja, absoluut. Ik ken hem een uh, beetje. Daniel <laughs> ja. Lohuis uit Erika. Ja, komt zelf uit Emmen, maar het is inderdaad een, uh, ja, een geweldig artiest en in uh, sneltreinvaart eigenlijk uh, omhoog gekomen, want hij had altijd al heel veel talent, maar zeer bescheiden. Ik heb nog met hem uh, op uh, de muziekschool in Emmen zelfs uh, gezeten. <laughs> Wil je nog meer horen? Ja, zeker. Ja, ja, wel. Hey. Hey. Hey. Biertjes gedronken in de kroeg in Emmen. Wat, uh, heenig. Heenig. Uh, wat speelde jij en wat speelde hij? Wij speelden allebei orgel. Orgel, ja. Hij heeft klassiek orgel gespeeld, later piano, ik, ook. Ja, ik hoor ja. ook ineens ja. een accent, orgel. Ja, ja, dat ja, moet ja. als je daar wel aan bent. moet je orgel spelen. En dan zit je op dit moment in, in de stad waar ik dan weer vandaan kom. In, in Arnhem. Arnhem. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar laat mij hier voorlopig maar mooi zitten in uh, Arnhem. Ik heb ja. het goed naar mijn zin. Uh, jij jij hebt uh, thuis wel gewoon stellen verwarming. Ik heb, of ik thuis gewoon centrale verwachting? Voor... Ja? Ja, ja, ja, ja, ik okay. leef niet zo primitief als Daniel Loewes. Maar ik, ik, kan ik, in, ja, ik weet precies hoe hij er daar uh, inderdaad bij uh, zit in ja. Erika. Een geweldig mooie boerderij, dat klopt inderdaad allemaal. Maar ik heb hier gewoon uh, zelfs uh, verwarming in het stadion in de Gelderdome... waar ja. Vitesse tegen FC Utrecht nog steeds uh, leidt met 2-0. Het is een leuke wedstrijd om na te kijken. Nog altijd doelpunten van Havenaar en Boni. Zojuist weer een kans gezien voor Vitesse... dat de wedstrijd eigenlijk al had moeten beslissen via Havenaar. Maar zijn inzet belandde op het uh, dak van het doel. Ik denk dat deze, Vitesse, uh, of deze wedstrijd gewoon gewonnen gaat worden door Vitesse. En dan doen ze echt uitstekende zaken. Want dan gaat uh, de Arnhemse club opnieuw... ze waren al eerder wat afgehaakt, maar dat moet je nooit te vroeg zeggen... En dan gaan ze gewoon opnieuw weer meedoen om de titel in Nederland. En dat zou wat zijn, want uh, ja, dat zijn ook de ambities natuurlijk hier van de Georgische eigenaar Mirab Jordania om mee te doen om de landstitel. En uh, Fred Rutte, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Vitesse, beantwoordt tot nu toe zeker aan de verwachtingen. Want het gaat uh, uitstekend met Vitesse. Utrecht, nog weinig van gezien de laatste tien minuten. Het is 2-0 dus hier in de Gelderdoom in de 76ste minuut van dit duel. De laatste punten van de week. Ja, we blijven bij Vitesse. Theo Bos, oud-speler en trainer van Vitesse, is gisteravond overleden. We hebben het er al eerder over gehad. Bij hem werd begin vorig jaar al vlees ontdekt. Hij speelde zijn hele carrière voor Vitesse. In 15 seizoenen speelde hij 369 wedstrijden. Mister Vitesse werd hij genoemd. Theo Bos is 47 jaar geworden. Eva Hoeken, een columniste van het Paral. Jouw liefje, Marcel Roosmalen, uh, ook schrijver en columnist, die is, is groot Vitesse-fan, hè? Ja. En, en jij verstoorde net een mooi moment. Ik belde hem en het was natuurlijk net weer een minuut rust. En dan bel ik natuurlijk weer. Een minuut stilte was hem ah, net. Of de, ja, ja. sorry, een minuut stilte. Uit. Gelukkig had hij zijn telefoon uitstaan. Hij heeft het ook wel eens aangehad, ja. Maar hij, uh, dat, dat zal niet heel vrolijk geweest zijn bij jullie vandaag. Want jij bent ook een groot Vitesse-fan. Nee, nee. Ik, kom, niet? Uit, ik kom uit Kronomenie. Dan, oh. dan heb je er niet zo heel veel mee te maken. Maar je, je, je, je leeft mee. Je leeft mee met ja. zo'n man, hè. En ja. uh, hij is natuurlijk Vitesse-watcher. Of Vitesse, Watch, dat maak er nu ineens wel. Maar goed, hij komt, heeft maar een een zo, komt maar zo uit Arnhem. Ja, u. hij komt oh, uit Arnhem. Okay. Hij is geboren in VELP, dat ligt daarnaast. Ik dat is echt helemaal. Ja, je kent het inderdaad. Maar hij heeft een boek geschreven ook over Hij het. heeft uh, Vitesse gevolgd twee seizoenen en daar een ah, boek ja. over geschreven. En hij is nu bezig met een boek over Theo Bos. Dus dat is echt. Uh, ja, ja, heel heeft, heeft hij hem onlangs gepreed. nog gesproken ook? Gisteren. Gisteren nog. Weet ja. je. Ja, dus dat uh, Ja, heel heftig. Heel heftig. <laughs> en jij kende hem ook, Erik? Ja, ik uh, ging als kleine jongetje altijd uh, naar het uh, uh, nieuw Bonnekerhuizen, wat toen al oud was voor twee uh, gulden op de jongenstribune. En uh, Theo Bos was 2,5 jaar ouder dan ik. Die stond daar ook. En, uh, en het is eigenlijk, ik heb al jaren in Arnhem gewoond... en in het centrum, in de kroeg gewerkt... en daar kwamen die jongens ook. Ik heb wel één hele grappige anekdote. Zal ik hem niet snel even door... want het nee, was wel eh, grappig. In de tijd dat, uh, dat Theo uh, echt de spijkerharde verdediger van Vitesse was... en John van der Brom daar voetbalde... en Philip Cocu daar voetbalde... kwamen ze van de eerste divisie naar de eredivisie. Daar deden ze het heel goed. werden ze vierde in dat jaar. Uh, ik was op dat moment... ik ben acteur van mijn beroep eigenlijk heel lang geleden en ik deed op dat moment een, een Engelse-Spaanse televisieserie in Barcelona. En dat was een serie die ging over het eerste elftal... van de eerste FC Barcelona. Dus ik was daar en trainde iedere dag in Kamp Nou op het hoofdveld... bewegingen die we later gingen filmen. Uh, dat klinkt een beetje uh, uh, uh, uh, surrealistisch, maar dat was echt waar. In een barcelona en dan werd ik getraind door een Engelse voetbaltrainer... om lange passes over 30 meter te geven. Ik kende die jongens van Vitesse allemaal uit de kroeg. En ik stond daar dus pases te geven op dat veld. Zij hadden van de sponsor toen een tripje naar Naukamp gekregen. Dus ik stond daar mijn pases te oefenen <laughs> op het hoofdveld. En daar kwamen Theo Bos, uh, uh, John van de Brom, <laughs> Philip Koku en nog een aantal anderen in dat veld opgelopen. En ik stond daar en ik keek om. Ik zei, hé hey jongens, hoe is het? En die blik van Theo Bos zal ik echt van mijn <laughs> leven niet meer vergeten. <laughs> dus, ja. Dat, nice. dat is heel zonde. En ja. 47 jaar is belachelijk. Yeah. Ja. Het is heel verdrietig. Het is heel verdrietig. Ja. We zetten een punt achter um, de paus. Today. Zet een punt achter de week. Gaan we een plaatje draaien of gaan we over nee, de paus praten? Ja, over de paus toch hè. Gisteren was het namelijk Pontifexit voor de Benedict Benedictus de 16e. En hier verlaat een paus op een manier zoals we nog nooit eerder in de geschiedenis hebben meegemaakt. Via een helikopter. Ja, voorheen verliet de paus altijd met een zeppelin in het Vaticaan. Maar goed, hey, je moet ook met je tijd <lacht> meegaan. In Italië, Rome zal men hem missen. En hier... Verlaat. Oh, is dezelfde code. pardon. Om acht uur vanavond, uh, gisteravond, heeft hij dus zijn ring afgedaan. En toen was het afgelopen met de Emeritus Paus. En hij heeft besloten als een soort neo-hipster door het leven te gaan. Door alleen maar te lezen en piano te spelen. Heel erg leuk voor hem. En gewandeld en gebeden ja. heeft hij inmiddels al. En in televisie gekeken, vond ik ook zo leuk, naar zijn eigen aftreden. Heeft hij dat gekeken? Ja, ja op uitzending gemist. Op, op, ja, <laughs> Ja, dat denk ik. Ja. Met commentaar van Maatje van mee. Ja. Dat was wel een beetje Dan Brown-achtig, vonden jullie dat niet? Dat boek uh, van het Bernini-mysterie dat je al in een helikopter stapt... en dan boven Rome uitgaat. We hadden gisteren van, in bnn Today hadden we vier uh, mini-hoor over wat gebeurt er, de pauze, stapt in zijn helikopter en dan. Terug te zien op onze Facebook, facebook.com bnn 2 Heel erg de moeite waard. Ja. Het, was een, uh, het was een mooi, uh, een mooi gebeuren, tenminste. Een bijzonder. Sian, jij als uh, veiligheidsadviseur... Uh, 100 hoeveel water naar nou, 100.000 mensen, geloof ik, op het uh, Sint-Pieterplein. Goed geregeld... In jouw ogen? Het zag er heel netjes uit. was ja. stond netjes in het gelid. Hè? En uh, wat dat betreft, kijk, zolang er uh, niks aan de hand is, is het prima. Maar bij dat soort dingen is het natuurlijk wel van... je weet niet wat er zou gebeuren als daar eens een keer... een, een naar incident zou zijn op zo'n plein. Waar dan die mensen heen moeten. Er staan ook mensen tussen uh, die niet zo goed erbij zijn. Mensen die al Best behoorlijk tril. op leeftijd zijn. Die, ja. die aanslag ooit, dat, waar was dat nou ook alweer? Op de paus? Dat was niet in Rome, toch? Dat is geloof ik op, toen hij op reis was, hè? Ja. Dat type ja. mensen. Ze gedragen zich heel netjes, dat is het voordeel. Maar het nadeel is, je krijgt ze bijna niet weg als er een keer wat misgaat. <laughs> maar ze hebben nou <laughs> allerlei corridors, neem ik aan, waardoor ze... Of is het helemaal volgepakt? Nou ja, uh, dat terrein is niet ontworpen om daar de mensenmassa zo snel mogelijk nee. weg te krijgen. De brandweer heeft niet gezegd. Zoveel nooduitgangen en uh, zoveel mensen. Dat, uh, dat maar het je bent in ieder geval geen mensen die heel veel bier hebben gedronken en stoon zijn. En nee, dat scheelt pekken. wel. Dat ja. Scheelt ja. Al nou, meer, het is wel echt andersom hoor. Ik stond toevallig vorig jaar nog met Pasen stond ik daar naar die oude paus te kijken. Wat toevallig. Uh, ja, schijn uh, katholiek. Mm. Uh, maar uh, je staat dus in, in uh, um, ijzeren hekken en de mensen staan daar echt hysterisch te worden. Dat is echt niet normaal hoor. Die paus kan voorbij rijden. In de pausmobiel. En hoe mensen dan echt uit hun dak gaan. Echt serieus, zo'n damschreeuw is er niks bij. Wat doen is... ze? Wat doen ze? ze nou, Sommigen gaan flauw. Uh, Sommigen ja. gaan helemaal huilen. Anderen die gaan. Ja, die worden echt een soort van. lyrisch of zo. Dat je echt denkt van. Uh, wat is jij... nodig? Ja, nee, maar echt, maar echt dat je denkt oh. van. wat voel jij wat ik nu niet voel? Ja. De heilige geest. Waarschijnlijk. De heilige geest, ja. Jij werkte niet begeisterd, begrijp ik. Uh, nou, ik vond het wel grappig. Want het was. Wij, wij fietsten even langs de Sint-Pieter. en uh, stapte af. en echt binnen twee seconden stond hij opeens ploep Echt op drie meter met zijn pausmobiel. Dus dat was even heel gek dat je dacht. Hé, hij bestaat echt. En het is echt zo met zo'n Hermelijnen manteltje, weet je wel, en zo'n heel oud mannetje met rode slof, uh, slofjes. Een ja. beetje alsof je in de Effelings zat ineens. Ja, en, <laughs> <laughs> echt dat je ook dacht. Nou, het doet leeft. mij een beetje denken aan uh, eind november toen ik in Capelle in de IJssel uh, op Sinterklaas stond te wachten. dezelfde <laughs> <Op z 'n laughs> ervaring eigenlijk. Ja, maar dit was een soort van nog nepper, want hij was echt heel stil en bijna geen beweging. Dus je dacht van, leeft hij? Leeft hij? Nou, dat deed hij. Goed, we um, wachten op de nieuwe. Met Smart. Ja. Ja. Ja, wel hey, weet ja, ja. even, hey, wanneer gaat. Is daar een bepaalde dag voor uitgekozen? Ja, ze, op, ze die... moeten nog in conclave. Maandag dan kan ze we... ja. voor het eerst komen. En dat kan ah. wel even duren, ja. of niet? dat weten we niet. Verkiezingen, verkiezingen. We <laughs> blijven in Italië. Deze week waren de verkiezingen. De uitslag ingewikkeld. Maar Bessani won dus ten koste van Berlusconi. En die zei het volgende: Non evoi. Nee, non evo Nee, non Nee, dat is anders. Uh, Rob, wie het is: Non a nuovo voto. Daar en niet opnieuw <laughs> stemmen. Wat Berlusconi betreft is dit de uitslag zoals we hem kennen. Dat betekent dat Bersani de grootste is en een nieuwe regering kan gaan vormen. Ja. Links is dus de grootste, maar Berlusconi rechts is in de Senaat de grootste conclusie. Een politieke spagaat. Sievert, jij was in Italië. Mm -hmm. En jij was bij, bij Grillo. Um, nou ja, dus, uh, ze hebben op de laatste dagen geen uh, campagne meer. Maar wat heel grappig is bij die Grillo. Iedereen ziet hem hier in Nederland als een clown als iemand die uh, nou, half niet serieus is... en een soort van ja, het, het middenhoud tussen Wilders en uh, Berlusconi... <kwijnt> met zijn gekke uitingen. Maar dan zijn ze allemaal mensen van onze leeftijd... gewoon tussen de 20 en 30, die gewoon opgegroeid zijn... in een land dat totaal politiek verdeeld is. Om een voorbeeld te geven, in 65 jaar in Italië zijn er 60 regeringen. Uh, mensen zijn totaal zat, er is totaal geen moraal meer in die uh, politiek. En uh, dat zijn gewoon jonge software engineers of accountants... of uh, uh, wat ze ook maar doen. En die gaan als, massaal achter die Grillo staan. En die is zo'n grote factor geworden. Barsani, we zeggen allemaal wel dat hij gewonnen heeft... maar die man heeft gewoon 6,5 miljoen stemmen minder gekregen. Um, dus je ziet alleen maar dat die oude partijen zijn gestraft. Grillo weigert ook in de regering te stappen. En het is, vind ik, wel een fascinerende beweging... omdat er juist zoveel, toch in zekere zin, positiviteit... jonge talenten in zitten. Maar wat zijn die, die jonge mensen? Van waarom, waarom, waarom zien ze hem als zo'n held? Waarom staan ze achter hem? Nou ja, ze staan um, achter hem omdat ze... Um, nou, eigenlijk twee dingen. Omdat ze één zat zijn dat gewoon links nog rechts ook maar enig antwoord heeft. Laatste tien jaar vijf jaar links, vijf jaar rechts. En beide hebben gewoon niets kunnen doen. Het tweede, jongeren zitten in Italië ongelooflijk in de knel. Je moet je voorstellen dat je geen huis kan kopen. Dat je onder je 35e uh, niet een baan kunt krijgen. Als je ook maar enig talent hebt, ga je naar het buitenland. Ja, maar dat is het toch precies? Dat is precies is wat je zegt. Er mond. enkel mond, heeft de afgelopen vijf jaar heeft, heeft geprobeerd... Geprobeerd. En dat is niet leuk, want dat gaat met, met bezuinigingen gepaard... om enigszins aan Europese regels te voldoen... waar we proberen ons allemaal aan te houden. Dat heeft hij geprobeerd. Dat is niet leuk, dat is niet fijn. Mm -hmm. En daar zijn de jongeren ook wederom het slachtoffer van. Nu staat er een cabaretier, weet ik, die is nu politicus, die staat daar... en die staat te schreeuwen dat ze misschien de euro uit moeten... Dat, uh, Italië... Nee, dat zegt hij niet. Dat, dat... maken we er dus van. Hij... Oh, dat, het... nou ja, dan lees ik het verkeerd. Maar nee, dus wat wel hij zegt dat hij referendum lees. over wil, terwijl hij wel voorstander is. Maar hij zegt eigenlijk, um, en dat is ook waar koning Is weggestuurd door Merkel, is via de ECB weggestuurd. Dat Italianen nu zelf eens mogen kiezen. En dat ze zelf al die pijn waar ze doorheen moeten gaan, dat je daar in ieder geval ja tegen mag zeggen. En dat het misschien verstandig is om voor die euro te gaan, maar dat je tenminste iets te zeggen hebt. En wat hij doet, hè, hij gaat zelf niet op de lijst staan. Hij zorgt ervoor dat in alle gemeenteraden waar hij was, dat er gewoon jonge mensen komen, die van buiten de politiek. dat die opeens in de gemeenteraad kunnen zitten. Of dat ze burgemeester mogen worden. Om te laten zien dat nieuwe mensen, gewoon hoog opgeleid, slimme Italianen. Ja, dat dat maar veel zonder enige ervaring ook. En dat is een Wie weet gaan ze over een paar maanden met kaart de vuist. Maar erger dan dit kan het in Italië qua partijpolitiek ja, ik, vind het, ik vind het in ieder geval voor deze man spreken dat hij niet zelf, laat maar zeggen, zichzelf naar voren schuift en zelf het speerpunt van de macht maar daar, dat is, naar voren hij, schuift. Hij, gaat, hij neemt toch geen zitting in het parlement omdat hij ja, uh, hij, hij is de corruptie zat en alle mensen die met veroordeling in het parlement... Je moet je voorstellen, in het Italiaanse ja, parlement zitten 200 mensen... die uh, corrupt zijn of veroordeeld zijn. <lacht> en hij zegt, nou, daar ben ik zo zat van. Alleen hij heeft zelf in 1985 um, een paar mensen doodgereden, is daarvoor veroordeeld. Ja. En zegt, nou ja, ik ben dus ook veroordeeld... dus ik hoor ook niet in dat Italiaanse parlement thuis. Nou, dat is in zekere zin toch wel uh, valt voor hem te pleiten... dat hij zich daar ook zelf van houdt. En Berlusconi. Ja. ja, daar ja, ja, nou, ik. ik twitterde van de week naar jou, Simon. Want je ja, had het over ze worden, ze worden gezien als clowns. Ik zie die Grillo niet als een clown, maar Berlusconi kan ik echt niet meer serieus naar nou, kijken. Wat ik wel serieus neem, is dat 27% van de Italianen nog steeds achter die man staat. Blijkbaar. Ja, bizar. Hè? Dat dat ik, 27, geloof ik, was het? Ja, 26%. En, uh, en, daar begrijp ik echt helemaal niets van. Maar dan moet je dat, eens met een Italiaan praten over huizenbelasting. Um, hier in Nederland is het best normaal dat je gewoon he, je, je WOZ-waarde wordt bepaald. Italië is daar, die, die hebben dat nooit gehad. En mm -hmm. die vinden dat zo verschrikkelijk dat je opeens over je huis belasting moet betalen. Daar is een zijn, nou, zijn halve campagne op gebaseerd, dat zou je terugkrijgen. Um, en, en bijna alle Italianen vinden dat terecht. Omdat het enige wat je doorgeeft aan je kinderen is een huis. Ja. Nee, dat, hm. dat is dat een erfenis. En dat, dat vinden ze zo oneerlijk in hun hoofd... dat ze opeens toch dat voor Berlusconi toch Dat dat dus niet uitmaakt. En dan ga je dus ja. voor die billenknijpende banga-lijst. Uh, uh, uh, uh, maar wel, hij is nu wel echt, echt heel erg bang. Want daarom is hij ook tegen nieuwe verkiezingen. Uh, er hangt een proces in de lucht. Hij wilde eigenlijk in de regering om, om weer immune, uh, immuniteit te krijgen. Ja, die krijgt en, hij niet meer. Nee, en als, nee. als hij uh, als het niet goed gaat redden... en als er nieuwe verkiezingen zouden komen zou het zomaar kunnen dat hij toch veroordeeld uh, raakt... Deze die weer opnieuw in uh, opspraak kwam. dat die een senators hebben opgekocht. Dus, nou ja. Het blijft in ieder geval onderlucht. spannend daar, dat kan je wel zeggen. Voetbal, blijft het ook spannend? Nou ja, valt wel mee. Het is al een leuk pot. Ja, en het valt inderdaad eigenlijk wel heel erg mee hoor, die spanning. Want Vitesse is de hele wedstrijd al de betere ploeg. Kwam vroeg op voorsprong en komt nu misschien op 3-0. Maar het is buiten spel voor Van Aanholt. Die schiet de bal wel tegen de touwen, maar de vlag van de grensrechter ging omhoog. En zo blijft het ook in de 88ste minuut bij 2-0. Havenaar 1-0, Boni 2-0. En dus doet Vitesse uitstekende zaken opnieuw. Won de laatste drie wedstrijden op rij. Tenminste, daar ga ik dan maar vanuit al dat Utrecht niet nog twee doelpunten maakt in de slotfase. Maar van Groningen werd gewonnen vorige week van Herakles. En nu dus vanavond lijkt het erop ook tegen FC Utrecht. En dat allemaal zonder de regisseur van de ploeg Theo Jansen. Werd aan getwijfeld of uh, Vitesse het wel kon zonder... De middenvelder uit Arnhem, hij is voor drie wedstrijden geschorst is er volgende week weer bij. Maar goed, negen punten dus uit drie duels. En daarmee meldt Vitesse zich weer nadrukkelijk in de race om de titel. En schudt het FC Utrecht als concurrent van zich af. Het verschil wordt na vanavond zes punten. Weer een kans nog voor Utrecht in de slotfase. Zojuist nog een prachtige redding gezien van Piet Veldhuizen. Op een afstandsschot van Utrecht uit de tweede lijn. En nu was het Van der Gun die nog een keer dichtbij een... Doelpunt was voor Utrecht, maar ik denk dat dat er vanavond niet in zit. 89 minuten inmiddels gevoetbald. en het staat nog steeds 2-0. En Vitesse, ja, Vitesse, dat voetbalt vanavond niet zozeer tegen FC Utrecht, maar vooral voor de overleden clubicoon Theo Bos. Om de nou, pak een beetje. Vijf minuten wordt zijn naam gescandeerd door de fanatieke aanhang. En zojuist gingen eigenlijk alle supporters hier in het stadion weer uh, staan. Het blijft uh, indrukwekkend, zoals uh, Theo Bos hier vanavond in de Gelderdoom door al die supporters wordt herdacht. BNN Today zet een punt. Achter de week. Laatste plaatje. Laatste plaatje van een mooie vrouw. Ze heet Laura Mevoela. Ik heb hier al een keer wat van haar gedraaid. Uh, ik heb haar ontmoet op uh, Eurosonic Noorderslagfestival slagfestival in Groningen. Mm -hmm. En uh, daar deed ze een sessie en dat was zo ongelooflijk prachtig mooi. Verschrikkelijk, echt zo vreselijk mooi binnenkort in mijn radioprogramma te bewonderen... want daar zijn we hard mee bezig om haar over te krijgen. Uh, ze heeft uh, haar plaatjes uit sinds uh, gisteren. Of vandaag? Is het 1 maart vandaag? Ja. ja nou, sinds vandaag. Uh, die heet Sing to the Moon en daarvan draai ik uh, Green Garden. Take me outside, sit in the green garden Nobody out there, but it's okay now Baiting the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. And I'll fly on the wings of a butterfly, high as a tree treetop, down again, put my back down. Taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. En ja, een Green Garden. Leuk plaatje. Ja, dus een Noord-Sea staat ze ook. Dus. Ik meld nog even de eindstand. Vitesse Utrecht 2-0. Oh. Ja. Luke, allerlaatste dingetje. Ja, over dat motto, hè? Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor onze koning. Ja, mijn droom voor ons land. Mijn droom voor ons land. Even de uit, heeft al iets gebreid. Ik kan niet gebreiden. Geüpload. Maar <laughs> een Nee, grappig is nee. dit. Als je zo'n mailtje krijgt van vriendinnen, als er een vriendin naar buiten gaat, dat je dan allemaal zo'n boek moet maken. Dan vind je het al irritant. Als je een agiertje in moet, in moet sturen. Ja. Dus laat staan dat je dit voor de koning doet. Ja, dus, vind ik ook. Ja. Het is altijd een lastig. Doe dan maar een brief voor de koning. Ah, maar een brief voor de koning. En wat denk je dat Willem alexander me gaat... Oh, leuk, nou enig. Uh, nee, ergens is, wij krijgen het allemaal thuis ja. gestuurd. Dus er komt een koningsboek. Ja, is hopelijk, dat noem je niet helemaal zeker toch, geloof ik? Oh ja, wat ik begrijp ja. was het wel zeker. Maar dit is, krijg ik thuis gewoon het idee van Eva hoeken thuis. Nou, dat is nog wel leuk. Ja, ja, ik ben een, een twistermat voor ze aan het maken. Een hele grote, van 2 bij 4. Maar, maar ik, van, die, echt, past hem, die past helemaal niet. in dat boek natuurlijk. Maak zo'n ja, foto van. van. Erik Kortom, Lucky Kink, ja, ja. Subert van Linden, Sian Schaap. Eva Hoeken, dank allen en een heel erg mooi weekend. Jij ook. Dankjewel. Zometeen uh, langs de lijn met Jeroen Stokborst. En dan gaan ze het hebben. Ik vermoed ook nog eventjes over deze wedstrijd. En natuurlijk over Theobos. Een prachtig weekend toegewenst. En wij zijn er maandag weer. Tot dan. Iedere vrijdag. Een mooie break. BNN 2D zet een punt achter de week. En laat niet los. Maar vertel nou eventjes van je Hoe was je dan als voetballer? Ik was voetballer, voetballen. Ja. Dat is keeper. Yeah. Keepert. Keep ja, ik ben, ben, ben 1,94. Dus ik kon heel mooi bij de latten. En zo. Ja. Maar ik was, wel, ik was wel heel mager toen. Nee, <laughs> nou, ja, ja. ik bedoel eh, nee. Eh, Wilde je nooit spits zijn? Nee. Of was het een beetje meteen eigenlijk als je gaat voetballen. Nee. Wat, je, wat, je, wat je. Dat voordat, kan voordat je. jij niet. Nee, misschien niet. om 7 uur. De Eredivisie, ja. Nou, de herenveen. Hij dwars over de verdediging heen. Hij heeft geen idee hoe die het doet, maar hij doet het. zwolle weer een 2. Half om, half om. Achtig om, PSV, VVV. Aan de linkerkant heb je prachtige bal in huis. Zit in de kop van het strafschotgebied? En op kwart voor 9, Twente Ajax. tegenstander dan met een op de lat schiet. En er staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.